Dit is Juri Stubinitsky met het NOS Journaal. Bij een explosie in een flatgebouw in Amsterdam-Noord is een man zwaar gewond geraakt. De ontploffing was in een woning op de eerste verdieping. De man in de woning werd met de gevel naar buiten geslingerd en ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Ook een omstander die onwel werd is naar het ziekenhuis gebracht. Acht andere omstanders raakten licht gewond door rondvliegend glas. De brandweer en de politie waren op het moment van de explosie al aanwezig... omdat er was gebeld over een gaslucht. In Duisburg is het Openbaar Ministerie begonnen met het onderzoek naar wie aansprakelijk kan worden gesteld voor de doden en gewonden tijdens de Love Parade. Het OM heeft al een veiligheidsplan bij de organisatoren van het dancefeest en bij de stad Duisburg in beslag genomen. Bij het evenement kwamen gisteren 19 mensen om in het gedrang. Ruim 300 mensen liepen verwondingen op. Volgens de politie is niemand omgekomen in de tunnel die de toegang vormde tot het festivalterrein. De meeste slachtoffers zijn gevonden in de buurt van een metalen trap bij een van de ingangen. Onder de doden is een man van 22 uit Zwolle. De organisator van het evenement heeft gezegd dat er nooit meer een love parade zal worden gehouden. De Spanjaard Alberto Contador heeft voor de derde keer de Tour de France gewonnen. In de laatste etappe naar Parijs kwam de gele trui van de Astana renner niet meer in gevaar. En die Sleck uit Luxemburg is op 39 seconden tweede geworden. Rabo coureur Denis Menchov eindigde op de derde plaats. De laatste etappe op de Champs-Élysées eindigde de traditiegetrouw in een massasprint. Die werd gewonnen door Mark Cavendish. De Brit won daarmee in deze Tour vijf etappes. Tweede werd de Italiaan Petacchi, die, die zich daarmee verzekerde van de groene trui voor het puntenklassement. Het weer bewolkt en in het hele land kans op buien en een graad of 16. Ook morgen buien, in het oosten mogelijk met onweer. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS.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 Daar ontmoet ik Gerard Scholten, de duinwachter. Hij vertelt ons over het waterproces Van duinwater tot kraanwater. shined upon her hair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 Son teint blanc à vous peignoir que c'est troublant oh, oh. à vous c'est troublant je noirais bien ces pour 10 ans mais j'en m'en prendrai pour 110 ans au moins au moins 110 ans want devenir ton amant seulement t'a nard de tes mondes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 Want het stroomde via de afvoerknalen, de windknalen, hier naar het Oranjekom. Nou, maar dat, dat zien we, dat is uh, prachtig met allemaal uh, soorten eenden zwemmen hierin. En dat kennen de mensen hier vandaan allemaal uh, bekijken nu. En dan, die pompen die hier allemaal staan, die zorgden ervoor dat de eerste keer dat, ze, dat de pompen aan te pas kwamen, dat het water van hier, van de Oranjekom, naar de overkant van de weg gepompt werd, naar Leiduin.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 het niveau van het water moet staan in de, in de geulen en de knalen. Dus de, en dan spreken we over het niveau van het nieuw peil. daar gaan we van uit. En uh, in de zomer of uh, de herfst, ja, dan staan die waterstanden weer wat hoger. Dat heeft ook weer te maken met de vernattingsprojecten hier in, in het duin. En dan uh, in, in de winter, ja, dat ligt er een beetje aan van uh, hoe hard het vriest is allemaal. Dat, kijk, er moet er geen zelf lage lucht lagen tussen het uh, ijs komen en het water.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 kun je eigenlijk wel stellen. En dit eikpunt van het Nieuw-Amsterdamspeil staat in de Stopera. Het uh, gemeentehuis in Amsterdam, daar heb je zeg maar uh, Stopera, de opera erin en het gemeentehuis is het samen. En dus in het gemeentehuis heb je daar achter een soort kelder, dat is ook voor publiek open. En daar heb je het officiële uh, eikpunt van het uh, Nieuw-Amsterdamspeil. En uh, nou ja, daar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 En uh, voor de rest verdwijnt hij weer tussen de tussen drie. Maar die fruitjes liggen vaak bij die buizen. Dus dat zijn de snoeken, de voringjes waar ik het over heb. En dan hebben we hebben wel wat, wat baasjes hier, stekelbaarsjes, gewone baasjes. En we hebben karpers, graskarpers. Die zitten niet hier, maar die zitten verderop in, een, uh, in het, bijvoorbeeld het Oosterkanaal. Daar hebben we iets van uh, 80 tot 100 uh, graskarpers. Ja, die zijn bijna al een meter uh, lang en die zijn wel 25 kilometer uh,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 Stem nu op zomerse50.nl en luister in augustus naar de grootste zomerhits aller tijden in de tiende editie van de Zomerse 50. If I could write you a song to make you fall in love I would already have you up under my arm I used up all of my tricks I hope that you like this But you probably won't You think you're cool than me You got designations Just to hide your face And you wear them around Like you're cool than me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 of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't, you think you're cool with me, you got those shades just to hide your face, and you wear them around like you're cool with me, and you never say, hey yo, yeah, remember my name, and it's probably cause you think you're cool with you, me. You, you got your high brow, switching your walk, and you don't even look when you pass by, That you love when your steps make that much noise. I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind Jamaica Nobody knows who you even are.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 ti dikita va bene sido la parla pietà americano quando sa parla sotto luna di i love you pietà americano, amerikanen, waarna mora sotterluna, omdat er een kale dioio, die het vaak pena, zit omdat er een kale dioio, omdat er een kale dioio, omdat circles you run What's up? What's up? Uh, what's up? Uh, so yes, yes, y'all. Yo. You know we never stop, we never rest, y'all. The black music keep the funky, fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say yeah.